Wij willen u eindigen met dankzegging en we willen in onze voorbeden gedenken dat dinsdag aanstaande 30 mei mevrouw M. van den Berg ten Klooster Ridderstraat 23 in de Wezenlanden wordt opgenomen voor operatie. Het echtpaar van de Berg ten Klooster, Ridderstraat 23, mocht afgelopen week 26 mei gedenken dat ze 45 jaar waren getrouwd. Daar willen we voor danken. En we willen ook het bruidspaar, Timon en ibeltje opdragen. Ook het werk voor de vakantieweken van de gehandicapten willen we in onze voorbeden gedenken. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken en loven u dat vanmorgen twee jonge kinderen in uw huis mochten komen... om het teken en zegel van uw verbond te ontvangen. Als we zien, heren, hoe de kinderen, nog jong... aan de vaders en moeders zijn toevertrouwd. Heren, u hebt ze uw gaven gegeven in het teken... En nog veel meer. Wil Heere God ze de kracht geven. Om de opgaven te vervullen. Zo gedenken we de ouders. Die hun kind vanmorgen lieten dopen. Als ook alle ouders in de kerk. Grootouders. Heere geef dat we als gemeente om onze jonge kinderen heen staan. Dat we met ze zullen strijden ook. Opdat ze... De macht van de boze mogen weerstaan. Opdat ze niet alles wat zich aandient in deze wereld zullen volgen. We bidden ook voor diegenen die met verdriet keken naar de jonge kinderen. Omdat hun armen hun huis leeg bleef. Heer, wat kan dat moeilijk zijn als we getrouwd zijn en die zegen... Is ons niet gegeven. Of als we niet zijn getrouwd. Hoe we dan soms kunnen hunkeren. Om ook kinderen te hebben. U kent dat stille verdriet. Dat diepe leed. Heere God geeft u. alstublieft, ook daarin. Uw troost. Heere Jezus. U bent toch. In alles machtig. En zo is toch ook. Uw heilige geest. Want uw geest geeft toch. Dat wat hij in u vindt. Zo bidden wij heren voor de zieken thuis en in allerlei inrichtingen. De ouderen. Mensen die door de ouderdom niet meer in uw huis kunnen komen. Die misschien vanmorgen hunkerend gezeten hebben bij de kerktelefoon. O God wil ze daar genadig zijn. Wilt u gaan met mevrouw van den Berg als ze zich moet laten opnemen voor een operatie in het ziekenhuis. heer, wat is het rijk dat zij en haar man het beleefden... om deze afgelopen week 45 jaar getrouwd te zijn. U droeg ze, u spaarde ze, u liet ze die dag beleven. En heren, we bidden u, geef dat u met ze meegaat... voor de dagen en de jaren die het u belieft hen te geven... Houd u ze vast met hun kinderen. We bidden voor het bruidspaar Tiemen en ibeltje: Ach, Heere God, wilt u in deze dagen die hen nog scheiden van de grote dag... wilt u ze gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheid? Ja, geef dat ze dit alles biddend van u zullen verwachten. Dat u ze aan elkaar zal verbinden... Maar geeft u ze ook geloof en wijsheid en kracht om in alles u te volgen. Wil ze zijn, Heere Jezus Christus. Zo bidden we ook voor het werk wat onder de gehandicapten wordt gedaan binnen de gemeenten. Ook als het weer vakantie wordt ook voor hen. Geef, Heere, dat het alles gezegend zal zijn. Tot eer van u. En tot heil van onze naasten. O God, zo bidden wij. Wees ons genadig naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wilt u met ons meegaan vandaag? Wil ons doen beseffen wat een voorrecht het is dat we in uw huis mochten zijn? Dat we nog mogen leven in rust en vrede? Wilt u daar zijn in deze wereld waar zoveel leed is? Horen van Indonesië, een land wat vroeger gelieerd was aan Nederland... hoe daar een aardbeving vele wegnam en bijzonder vele gewonden gaf daklozen. O God, wil ze helpen, geef ze de kracht om het te doorstaan. Wil er zijn, Heer Jezus, maar wil ook hier in het rijke Westen... harten en handen bewegen tot hulp... En tot bijstand. Wil bij ons zijn en ons een gezegende zondag geven. Vanavond ons opnieuw bijeenbrengen. En wil daar zijn. En zelf spreken tot het hart van allen. We bidden dat in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. In de vergeving van onze schuld. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van psalm 103...